Na het vertrek van Sarkozy als partijleider waren Copé en Fion beide kandidaten om hem op te volgen. De verkiezing liep uit op een nek-a-nek -nek race die Copé net won. Fion accepteerde de uitslag niet. Hij splitste zich af en nam 70 van de 114 UMP-parlementariërs mee. Na moeizaam overleg is nu afgesproken dat de UMP-leden volgend jaar opnieuw naar de stembus gaan om een nieuwe partijleider te kiezen.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 Al van aan de Rijn moeten leningen aan ondernemers die door de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof failliet zijn gegaan kwijtschelden. En ook moeten de winkeliers een beperkte schadevergoeding krijgen. Dat adviseert de commissie die de hulpverlening door de gemeente onderzocht na de schietpartij in april vorig jaar. Dan is weer nog vannacht bewolkt en plaatselijk een bui. Het koelt af tot een graad of drie. Overdag in de ochtend nog buien, maar in de middag geleidelijk droger en het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal.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 Puzzelen. Maar wij gaan dat de komende twee uur ook al doen, want mijn gast vannacht is niemand minder dan Jelmer Steenhuis. Een begrip voor de kenners. Elke dag maakt hij een puzzel voor de NEC, maar zijn scripto op zaterdag is berucht en geliefd. Ook bij mij. In de zomervakantie gaat er altijd een stapeltje mee. Heerlijk in de auto of in het hotelbed en dan elkaar lekker aftroeven met vondsten. Maar als u niet zo'n puzzelaar bent, dan moet u ook beslist blijven luisteren. Want ook het verhaal, hoe hij er zo toegekomen is, is bijzonder. Hartelijk welkom, Jelmer Steenhuis. Heb je het ook, zo... Ach, nou ja. <laughs> heb je het ook zo druk? Oh, het is, ja, ik ben nu net, ik heb mijn, ben twee weken helemaal afgezonderd geweest... omdat uh, het econogram er weer uh, uit moest. Dat is uh, een jaarlijks terugkerende puzzel voor uh, Economisch Nederland. En ja, dat hele jaar moet dan worden samengevat in een puzzel. In Vrij Nederland staat hier? Nee, staat in de staat NRC. Dat is de NRC? NRC. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, het zijn echte eh, economen, mensen vaak. Althans, dat, dat, uh, zo, zo wordt het geafficheerd. En het is al twintig jaar, geloof ik, dat ik hem maak. En ja. met veel, uh, veel respons. Dus, uh, ja? ja. Maar hoezo, wat voor respons? Hoe komt die respons tot jou? Um, nou, ik hoor dan wel of, uh, hoe, die, hoe die valt. En uh, we, we zien het aantal uh, oplossingen dat binnenkomt. En Het is een hele grote puzzel waar je weken over kan doen. En ook met elkaar. Waar uh, je de hele kerstvakantie zoet mee doet. Ja, wil. eigenlijk uh, er zijn er hele gezinnen uh, ja. die er echt eindeloos mee bezig zijn. Nou ja, je hebt, ook nog, je hebt ook een trouw, heb je altijd een citatenpuzzel, Rond de kerst. Je kijkt me aan zo, van ja. daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik doe nooit puzzels, dus. Nee, je doet, nooit, je doet nee. zelf nooit puzzels. Nee. Want je hebt er ontzettend veel verschillende soorten puzzels natuurlijk. Is ja, nee, maar ik ben eigenlijk helemaal geen puzzelaar. Ik ben echt een bouwer, een constructeur. Ik, ik, ik, ik creëer graag. Maar het oplossen van zo'n puzzel vind ik... Ja, ik heb ik vroeger wel gedaan hoor, maar... Uh, ja, dat is dan zo werken weer en zo weer erin duiken en... Liever niet. Zometeen dan kunnen we nog uitgebreid horen hoe jij zo toegekomen bent. Maar he, ging daar dan niet aan vooraf dat je zelf wel eens een puzzel maakte? Want dat lijkt zo logisch. Ja, ik deed de, de, de puzzel van Scheltes. Hè? Dat is mijn voorganger bij ja. de NRC. En um, die, die loste ik graag op met mijn vader. En dat je dan inderdaad nog op een paar laatste oplossingen zat te kauwen en dat je dat het ineens had... dat je dat je gloed voelde van, hé, ik heb hem gevonden. Ja. Dat ken ik heel goed en, de, en, en daar bouw ik ook die puzzel op. Maar het is eigenlijk wel de enige puzzel die ik, die ik echt met, met overgave deed. En uh, ja, voor de rest had ik nee. het... Weken en nu meer. nooit meer? maar Nee, nee af, heel af en toe, maar niet echt. Niet. He, maar je hebt wel een idee wat voor mensen puzzelaars zijn... of die, in ieder geval die jouw puzzels doen... Nou, ik heb er niet helemaal een beeld van, eerlijk gezegd. Nee. Uh, ik denk dat er ook heel veel soorten puzzelaars zijn. En heel veel mensen die heel verschillend denken. En uh, ik maak hem natuurlijk ook al best lang. Dus er is rondom dat gedachtegoed ook wel een groep ontstaan. Ja. Die, die dat dan ook zo denkt. Of die ook die gedachten, sprongetjes op diezelfde manier maken. Maar ik, ik heb eigenlijk zelf niet zo'n heel grote. Hey. Zo gevoel van wat voor, voor mensen dat dan precies zijn. Want ja. ik spreek ze eigenlijk niet. Doen, doen mijn vrouw doet het niet, de kinderen niet. Dus wat dat betreft is het best... Uh, maar het... je weet wel dat er zo'n hele groep is. Je hebt mensen die om 12 uur dan downloaden ze die, die, die scripto. Ja. En dan gaan ze als een gek aan de gang. Ja. En je hebt ook een Jasper Scriptogram site. Die, dat, dat, dat weet je toch wel, dat bestaat ja, ja, daarvan. Ja, ja, ja, ja. En die geven elkaar hints. Die willen dan een hint hebben voor H14 of voor V8, verticaal 8 of horizontaal. En dan op die manier staan ze elkaar bij. Wat vind jij daar nou van? Ja, ik vind het <laughs> grappig. <laughs> ik, ik, ik, ik, ik kijk nooit naar de uh, sites. Uh, kan, uh, mensen op kantoor doen dat wel eens. Om, om... Maar ik doe het niet. Ik, ik, ik weet niet, ik, heb een, ik, ik wil toch autonoom blijven op een of andere manier. Ik, als ik, want ik, ik zie zoveel meningen en meningen... dat ik eigenlijk dan uh, misschien uh, ja, te onrustig word of te onzeker. Ja, dat weet, nee, dat zeg ik ook niet goed. Maar in ieder geval, het is iets wat, wat ik vind dat ik buiten me moet houden. Ik moet ja. in mijn eigen wereld blijven. En, um, als een schrijver bijna, die ging... Uh... Ja, je maakt toch allemaal dingen in je, in je eigen goed... En, ja, het is, het, is, het is iets wat, wat, wat een eigen uh, uh, spanning nodig heeft. En, uh, uh, het, is, het is heel erg balanceren, vaak. Eh, wat is er waar van het gerucht dat Annie MG Schmidt een paar scriptos in haar kist had? Ja, ik weet werd. het, ik was er niet bij, maar <laughs> ik, Henk van der Meijden heeft geschreven destijds dat. Uh -huh. uh, dat, dat, dat, dat zij het graf ingingen en dat ze iets mee wouden geven. En dat ze de, de laatste cryptogrammen waarmee ze bezig was, zeg maar, op haar sterfbed en waar ze dan nog op mee uh, bezig was, ze was een hele fanatieke oploster. Dat die meegingen in het graf als een soort... soort oh, ja, dat ze op de reis uh, uh, toch wat mee kreeg. Dat moet je toch goed doen. Zandag. Ja, dat ja. Was, ook, was ook wel door geroerd toen ik dat ja, hoorde. Ja. Dat ja, kan me voorstellen. Ja. Um, ik heb net al gezegd uh, dat de luisteraars uh, uh, uh, mee mogen doen. Uh, dat gaat voornamelijk zich afspelen tussen één en twee. Maar het is misschien toch aardig om alvast een klein voorproefje te geven... van uh, wat ze zo meteen te wachten staat. Jelmer, we hebben gedacht, we gaan niet de standaard cryptogrammenopgave doen. Hè? Nee, we gaan, we, dat, dat gebeurt genoeg. En, en, en, en al onze uh, lezers en, en, en luisteraars die, die, die puzzelen... Die, ja, die, die doen iets anders dan de gedachte van een ander proberen te vangen... Um, en daar een oplossing voor te bedenken en die op te sturen. Dus ja, ik dacht, misschien kunnen we het eens omdraaien... en kunnen we eens kijken... Hoeveel creativiteit er bij de luisteraars is. En, en, en of ze het niet heel leuk vinden om, om zeg maar net zoals ik, zo'n woord in te duiken en dan daar iets bij te bedenken, of, of, of, of eens te kijken hoe je nou een mooie cryptogram-opgave van een oplossing kan geven. Dus je draait het om, je zegt, de oplossing hebben we al... maar nou gaan we daar iets leuks bij verzinnen... zodanig dat je een aha-gevoel krijgt als je de oplossing ziet. Dat ja. is eigenlijk wat je moet proberen te bereiken. Goed, en de, de oplossing uh, is er al? Wat, wat voor woord zou dat dan bijvoorbeeld kunnen zijn? Nou, laten we bijvoorbeeld het woord fikkie, fikkie. fikkie nemen. En daar moet je dan een, een cryptische omschrijving bij verzinnen? Ja, dan kan je, kan je eens kijken of je daar met één zinnetje een, een mooie cryptische omschrijving kan, kan uh, bedenken. Ik, ik, je moet dan associaties gaan hebben hè, met het woord Vicky toch? Fikkie, het kan een hondje zijn, het kan een vuurtje zijn. Ja, gaat het kan zo? een handje, het is een hand. Ja, Je moet, je moet kijken wat voor, voor ingangen je in dat woord kan vinden. Ja, je kan inderdaad wat je zegt, je kan zeggen het is een fikkie. En hoe ziet dat fikkie er dan uit, een vuurtje? Hè? Mm -hmm. Maar hoe ziet dat hondje eruit wat je voor je hebt? En kan je met die beelden die je hebt, kan je daar nou een mooi zinnetje van maken... die er eigenlijk een beetje hermetisch uitziet, dat je niet meteen weet... wat moet ik daarmee? Maar die toch helemaal klopt in zijn oplossing. En het liefste, zeg maar het meest klassieke is... dat je dan twee ingangen kiest die je dan aan elkaar verbindt. Dus dat je aan de ene kant dat vuur hebt... en aan de andere kant dat hondje. Maar je kan ook iets heel anders bedenken. Hoor. En dat je die twee elementen in één zin verwerkt. Dat is eigenlijk een beetje... Het begin. Want de, de omschrijving moet natuurlijk ook een bepaalde schoonheid hebben, ja, toch? Ja, ja. Of niet? De, de, de, de, dat is toch het prettigste. Tenminste, als ik jou. Ja, je, de, de, de, de, de zin, lest, de zin ik... zelf moet de moed, mo, mo, mo, schoonheid in zich ja. bevatten. En moet, ja, moet ook een soort. liefst een poëzie hebben. Als je zegt. zomaar op het water dobberend. Uh, uh, dat je dan denkt, uh, ja, dat beeld van dat je, dat je op dat water en dat je daar, dat je, dat je iets te dobberen ziet en dat je dan, ja. En de oplossing is dan roerloos, want het is zowel dat je zonder roer daar zit, hè, dus ah, dat die. Maar ja. ook dat je stil bent. Dus dat je. Uh, en, en, en ja, op, op, op, op die manier kan je, kan je proberen de poëzie erin te brengen. Maar je kan het ook vanuit een hele andere hoek doen, dat je bijvoorbeeld twee. Uh, dat, je, dat je het beeld van het woord alleen ziet. Hè? Dat je aan de ene kant belangst hebt, dat het een naarwoord is... en aan de andere kant ellende. En als je die twee woorden samenvoegt, dan krijg je belangstellende, belangstellende. Dus dan wordt het een heel ander woord die je van twee kanten uit benadert. En dat is dan heel erg een vorm. Oké, okay, goed. Dus, uh, lieve luisteraars, uh, 0800 1121, dat uh, is het uh, nummer van Casaluna. U kunt ook twitteren, hashtag Casaluna, of mailen, casaluna.ncv.nl. Uh, ga alvast eens dus even rustig nadenken over dat Vicky, of u daar een mooie uh, omschrijving voor kan vinden. Dat wordt allemaal uh, genoteerd. Wij komen hier uh, om, om kwart voor één even op terug. En tussen één en twee, dan krijgt u meer van dit soort opgaven. Dus als u een puzzelaar bent. Ik zou zeggen, uh, blijf er lekker bij, neem een kop koffie of een glas wijn... en blijf tot twee uur zitten. Nou, uh, Jelmer, uh, het is natuurlijk wel zo dat uh, de mensen die jouw uh, puzzels oplossen... moeten een beetje Jelmer worden, hè? Moeten in je hoofd kruipen. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, ja, misschien, ja. Of niet? Ja, ze ja, ze moeten moet een beetje denken zoals jij... Ja, dat is wel een voorwaarde om het op te lossen. Ja, Dat ja. zijn dingen die ik wel eens hoor... maar voor mij is het natuurlijk heel moeilijk om te ja, zeggen... of mensen in mijn hoofd moeten gaan zitten. Want liever niet... Uh, en ik denk ook wel dat er nee. soort, soort, soort... Je dat moet we, het ook soort... niet zo letterlijk nemen. Oh, oh, ja, misschien neem ik alles <laughs> Al die te mensen letterlijk. in je hoofd, ja. het oh, eerlijk. Nee, maar ik, ik, doe, ik doe me vaak. Niet altijd, maar vaak. En dan uh, Soms samen met mijn man of soms ook wel eens alleen. En dan is het wel zo'n oplossing. En dan zeg ik, nee, dit is niet des Jelmers. Hmm. Weet je, op een gegeven moment, als je een, een puzzel vaak doet van iemand... dan weet je op een gegeven moment wel een beetje hoe hij... Of zij denkt. Ja, dat is natuurlijk wel een hele duike signatuur. Ja. Um, en we praten ook heel, want ik ik heb nu een kantoortje met een aantal mensen. En vroeger deed ik alles in mijn eentje. Dus dan moest ik de hele tijd zitten te denken van... ja, klopt dit wel? Of uh, zou dit overkomen? Of, uh, en nu kan ik het. Dan gaan we met z'n drieën vaak zitten we te kaatsen. En uh, wordt ook vaak dingen afgekeurd. En dan weer opnieuw bedenken. En Het is de hele tijd kill your darlings. Tot, hè, dan zit je te slijpen tot je, tot je ergens bent. Ja, want je liet mij net even een, een, een, een schets eigenlijk zien... van dat econogram, ja. hè, heel groot. Ja. Dat is gewoon allemaal... Uh, met potlood. Potlood en gum. En, en gum. En, en dat gum is heel erg uh, belangrijk. Want niks je... computers? Nee. Nou, die, die gebruiken we natuurlijk wel. Maar voor het econogram is het zo dat uh, ja, er, er zijn maar een beperkt aantal woorden waar je wat mee kan. Want het is iets wat je. Hè, het is een bespreking van het jaar. En je kunt ook niet steeds dezelfde woorden gebruiken. Bijvoorbeeld dealing room, ik noem maar wat. Een uh, woord waar je een geintje mee kan uithalen. Die heb je al gehad. Dus je moet het heel erg beperken naar, naar wat nieuw is. En. Nou, dan heb je eigenlijk maar een heel beperkt arsenaal woorden... waarmee je iets moet doen. En dat moet allemaal kruisen. En het moet allemaal uh, binnen dat raamwerk passen. En dat betekent dus dat je ergens op weg bent naar een woord. En dat je tot je spijt moet constateren... Dat, dat je niet verder kunt. Maar begin je dan met die, die woorden die er zeker in moeten? Hè? Ja. Die, ja die, als als zo'n zo uh, zo cryptogram een thema heeft, zoals in dit geval... Heb, zijn er bepaalde woorden die je erin wil hebben. Ja. En verder schrijf je daar dan woorden omheen. En als je dan dat, eerst dat raamwerk hebt... dan ga je pas omschrijvingen bedenken. Gaat het zo? Nee, je doet het allebei. Vroeger deed ik dat wel. Want dan was ik hartstikke blij dat hij afkwam, weet je. En dat, die, dat, dat, dat ik het raamwerk kon sluiten. Maar ja, als je dan een woord ertussen hebt staan waar je niks mee kan... en dat de hele boel ophoudt en dat je denkt, ja, maar dit, dit is niet goed. En dan, als je dan weer moet gaan gummen, ja, dat is, dat, is, dat is pijnlijk. Dat is niet fijn voor de ziel. Dus je moet zorgen dat je al weet wat je gaat doen. En dat betekent dat je, dat, je, dat je meteen moet gummen, zeg maar. Meteen je darlings killen. En het voordeel is wel dat ik ook mooie vondsten eventueel... die ik weg moet gooien, dat je, kan je misschien wel weer... voor een volgende puzzel gebruiken. Dus het is niet helemaal weg, nee, nee. maar het is, ja, je moet, het is... het allermoeilijkste wat er is eigenlijk. Heb je een zwaar leven? Nee. <lacht> nou ja. Het is natuurlijk wel heerlijk dat ik dit mag doen. Ja? Dat je in je eigen wereld kan verzeild raken. En dat je... Uh, een wereld ook zelf bouwt. Ik bedoel, je, je, je begint ergens mee en dan komt er een ander woord bij en die heeft een mooie omschrijving en uh, dan doe je er weer wat mee. En nou, gaandeweg ontstaat er een, een, een, een, een, een, een mooie wereld onder je handen. En uh, je wordt er ook door een beetje meegevoerd en het is fijn om dat te doen. En verveelt het nooit? Nee, eigenlijk niet. Ja, het is soms heb je wel eens een deadline of er moet iets af of het lukt niet. Maar, zeg maar het, het echte creëren, het nachtelijke werk, dat is echt dat is, dat is heerlijk. Je werkt ook s'nachts, hè? Ja. Dan is het rustiger. Ja, dan daalt de stilte ja, ja. neer en ik heb, een, ik heb een luidruchtig groot gezin. Dus ja, vier, vier zoons, geloof vier ik. Vier zonen, ja. ja. Uh, en als dan alles te rusten ligt en het, het gaat, ja, zeg maar de dingen gaan, gaan, gaan, hoor je ademen en, en, en, dan, en je ga je op in die ruimte waar je zit. En, en dan ontstaat dat, dat, dat spel van, van woorden en betekenissen. Ja, dan, dan is de wereld op dat moment is, is, is, is goed. Dan, uh, dan hoef je niet veel meer. Nee, het is ook in, maar een cryptogram is ook een wereld waar je in kan, ja, in ja. kan en ja. ook weer uit kan. Ja, en dan ga, je, dan ga je er weer ja. even in en ja. er weer even ja. uit. En uh, je zei net dat je een uh, dat, dat vier mensen werken hè, op, je, ja. op je bedrijf. Die, die doen het ook allemaal s'nachts? Nee, die, die, nee die, die zijn verstandig aan dingen. Ja. <laughs> zijn er ook vrouwen bij eigenlijk? Uh, nou, op dit moment niet. maar Ja, op dit moment zeker. Ja, ja, oh ja. wel. Ja, een ik vroeg me ja. af of dat nou een heel erg een mannen ding was. Ik nou, volgens mij doen maar. vrouwen. Vrouwen zijn eh? volgens mij a. slimmer en b... Uh, ja, Associatiever zou je zeggen. Ja, misschien zwingen, ja, ja, ik... ja, Of breder denkend of zo. Ik weet het niet. Mannen zijn wel weer eerzuchtiger om te winnen misschien. Maar... Nou ja. Maar volgens mij, ik weet het niet precies, ik heb geen cijfers hoor. Maar volgens mij doen vrouwen uh, vaker. vaker. vaker ja. Maar jij weet natuurlijk dat ook wel dat er ook uh, wedstrijden zijn, hè? Ja, we organiseren er zelfs, ja. zelfs één. Oh. Het Nederlands kampioenschap Scriptro. Scriptro. Ja. En, ja. en je weet wie dat gewonnen heeft de laatste keer Ja, game? natuurlijk. Rien. Rien, Rien, Rien Verbeek. Gewonnen? Rien ja, Rien, daar ben je. Ik ben er. Ja. Dat Mikke, dag Mieke, dag Jelmer. Hartelijk... Dag Rien. Ja. Vijfvoudig Nederlands kampioens crypto. Nou, drievoudig is genoeg. Oh, ik dacht dat... Oh, drievoudig. Nou, goed. <laughs> ja, er zijn vier kampioenschappen geweest en drie daarvan uh, trok ik aan het langste eind, zeg maar. Oké, okay, en hoe doet u dat? Want het gaat om snelheid, hè? Uh, onder andere, ja. Uh, twee belangrijke eisen bij die wedstrijd. Het moet goed zijn en het moet zo snel mogelijk. Ja. En als u nou het werk van Jelmer Steenhuis zou moeten karakteriseren... in vergelijking met andere puzzelmakers, wat, wat, wat, wat, zou, wat is dan het verschil, vindt u? Ja, ik, uh, ik vind dat uh, best lastig om de woorden te brengen. Maar uh, ik denk dat het vooral neerkomt op de wat vrijere... wat meer associatieve benadering uh, in verhouding tot... Vele andere cryptogrammen, uh, waar het vaak neerkomt op een combinatie van een paar synoniemen. En dat uh, koppel je aan elkaar bijvoorbeeld, zeker bij samenstellingen is dat zo. En uh, dat is het dan. En uh, Jan, we weten toch altijd net even wat fantasierijker in te pakken. En inderdaad een, een mooi afgewogen omschrijving te bedenken waardoor je uh, ja eigenlijk een uh, niet niet rechtstreeks op een synoniem afgaat, maar dat je een een denkwereld ingaat en uh, zoals zojuist al even genoemd uh, meestal zijn dat er twee twee ingangen naar een woord toe, mm -hmm. uh, waardoor je ja, eigenlijk even, even gaat zwemmen in de mogelijkheden... en uh, dan combinaties tegenkomt, uh, of, of raakvlakken of trefpunten... waarbij je denkt van, ja, dat is het. En het mooie is dat je vrijwel altijd, als je de uh, oms, uh, omschrijving goed hebt uitgeplozen en de oplossing hebt gevonden... dat je dan ook het gevoel hebt van ja, het klopt. Het klopt. Want, want eh, ja, er is eigenlijk geen spel tussen te kijken. Nee, dus dan weet je gewoon dat het klopt. Maar meneer uh, Verbeek, ik ben een hele weekend bezig... en dan soms nog samen met mijn man... en dan blijven er soms toch nog gaatjes open. Maar ik heb begrepen dat u in, in, in zeven minuten zo'n ding in elkaar... Uh... Nou, dat is nou ook weer niet nee? altijd zo... maar dat is wel eens voorgekomen. Ja, zelfs op een van die kampioenschappen... Maar toen had ik een goede dag, blijkbaar. Maar dat is uh, toch eng bijna, Jelmer? Dat is heel eng, Jelmer. Ja. <laughs> Jelmer Stenis vindt het gewoon een beetje eng, meneer Verbeek, dat hij ja. dat zo snel kan. Echt. Ja, nou, eng is het niet, hoor. Het is gewoon, ja, ik bedoel, blijkbaar heb ik er een soort van aanleg voor... Uh, uh, een beetje snel uh, uh, doordenken, associëren... Uh. Uh, uh, synonieme kennis, taalkennis, taalgevoelig zijn. En zou u ook het omgekeerde kunnen? Want wij gaan, uh, we gaan, net hebben we Vicky opgegeven. K ja. Kan u dat ook, daar dan een leuke omschrijving voor bedenken? Ja, nou ja, ik, ik weet niet of dat uh, door iedereen zo gevonden wordt. Maar ik maak zelf ook wel eens een keer een cryptogram oh. uh, uh, uh, in een beperkte kring, zeg maar. En... Uh, ja, ook wel bij, bij uh, hints geven aan anderen op een uh, cryptogrammesite. Ja. Ik weet niet, ik heb het, het begin van het programma even gemist. Dus... Nou, Jaspers site, dat ja, is ook wel uh, langzaam geweest. Site, dan, dan geven uh, mensen met elkaar hints, maar ik vind dat een beetje flauw. Ja? Ja. Dat is dan jammer. Je moet het toch gewoon zelf kunnen? Jawel, jawel. Wat ik flauw vind, is dat er uh, sites zijn die compleet uh, oh, ja. de kant-en-klare oplossingen weggeven. Ja, dat, dat is inderdaad. Ja, oké. Okay. Maar, maar hints vindt u dat uh, mag wel? Een, een hint geven is eigenlijk, zeg maar, een nieuwe omschrijving bedenken naast degene van de cryptograaf. Uh, ah ja, net even een moet. andere ingang geeft, een ander lichtwerp op een woord, waardoor een ander uh, net zoveel te puzzelen heeft. Ja. Um, en de kunst is om niet te veel weg te geven. En okay, inderdaad, ja, soms zijn er hints die te veel weggeven, precies. waardoor het eigenlijk een inkoppertje wordt. Nee, dat, dat, dat Nee, dat vind Dat's ik ook, ook niet de bedoeling. Niet de bedoeling. Goed, nou gaat u nou maar eens even goed nadenken dan over dat uh, Vicky. Ja, dat ga ik zeker proberen. Ja, goed. Dan laten we het even hierbij. Dank u wel dat u even aan de telefoon wilde komen. Heel graag gedaan. Ja, en u blijft toch wel luisteren, neem ik aan. Ja, van, hè? ik ga nog even zitten hoor. Oké, okay, dankjewel. Ja, ja. <laughs> Dag. Dag. Ja, Jelmo, we gaan even muziek draaien. Wat, uh, wat wil je horen? Ja, wat ik graag wilde horen is uh, het nummer van Radiohead. Dat heet Scatterbrain. Ah. Um, nou, misschien is het de titel, maar het is ook vooral de muziek die, uh, die ik heel erg goed vind. I'm Radiohead was dit, op bezoek van uh, Jelmer Steenhuis, mijn uh, gast vannacht. We gaan het over uh, puzzelen hebben. Als u een puzzelaar bent, dan uh, kent u zijn naam ongetwijfeld. Uh, hij maakt iedere dag een puzzel in de NRC. Maar de scripto op zaterdag, dat is toch wel het neusje van de zalm. Uh, en we hebben gevraagd of u meegaat uh, puzzelen. Nou, niet zozeer mee puzzelen, maar... Dat u, u gaat omschrijven gaan bedenken. Dus u gaat eigenlijk in de ziel van Jelmer kruipen. Vicky had hij net opgegeven. En ik heb al ontzettend veel leuke tweets gekregen. Sommige mensen hebben vuurig hondje, helle hond, hotdog heb ik al gezien. En uh, zo nog een heleboel uh, uh, ja, vondsten eigenlijk. Hè? Dat valt niet tegen, jammer. Nee, is hartstikke nee. leuk. En ja. nog veel meer. Goed, zo meteen dan, uh, dan, dan gaan we daar iets uh, verder nog op in. Uh, en uh, er komen ook nog nieuwe opdrachten aan. Uh, eerst eventjes... Uh, Jammer, dat uh, cryptogram, hè? Dat, dat scriptogram, die S, die, die is afkomstig van de naam van jouw voorganger, hè? Ja, of van Steenhuis, of van uh, ja. Scriberen. Oh. <laughs> maar uh, ja, die S, die, die, die, maar dat is het waar, het is een erfenis van Scheltes die... Uh in zijn tijd nog helemaal niet bekend was hij uh, was gewoon een journalist bij uh, bij de krant bij de krant zelf wisten ze ook nauwelijks wie wie wie, wie die dat script altijd maar of het scriptogram moet ik zeggen eh? altijd maakte maar hij noemde dat toen al scripto ja nee hij noemde het scriptogram oh. en toen um, is hij vrij plotseling doodgegaan. dood gegaan maar hij had nog wel een, een aantal uh, uh, uh, uh, uh, uh, van die scriptogrammen had hij ingeleverd hij was net gepensioneerd en um, ja toen zaten ze zonder en toen ik, ik hoorde daarvan en toen heb ik, uh, omdat ik zo gek was... om ooit van die puzzeltjes te maken en het leuk te vinden... om die, die, die, die, uh, die, die, ja, die raamwerken in elkaar te, te, te zetten en met taal te spelen. En toen bleek dat er wel veel meer mensen waren die dat, uh, op dat idee waren gekomen. Dus ze kregen allemaal vrije uh, inzendingen bij. En toen hebben ze binnen die krant... Ja, ik wist het allemaal niet toen hoor... Hoe oh, jong was je toen? Hebben ze uh, een commissie gevormd en daar ben ik toen uitgekomen. Hoe oh, jong was je toen? Ik was toen... Nou, het is nu 25 jaar geleden, want het jubileum hebben we net gevierd. Dus als ik nu 58 ben, dan was ik... Zeg eens, 33. Ja. Nou, mooie leeftijd. Klassieke leeftijd. Ja, maar niet voor puzzelmakers, want die werden veel ouder gedacht. Het is misschien door de omstandigheden zo gekomen... dat ik ineens puzzelmaker was. Want ik wou eerst nog eens in de zes weken of zo. want Dat leek me leuk. Maar ik was advocaat in die tijd, dus ik had het hartstikke druk. Maar dat mocht niet, moest iedere week. Je was advocaat? Ja. Maar die toog is aan de wil gegaan, hè? Ja, inmiddels wel. Ik heb het nog wel heel lang gedaan... Toga bedoel ik, ja. Toog. Ja, ook een mooi woord. Toog. Daar kunnen we ook al onderbeschrijvingen <laughs> voor verzinnen. Zo gaat het zeker. Hè? De, de, met, meteen hops. Ja, ja, bent, of niet? Je, je, nou, zeker in het begin. Uh, als je zeg maar amateur bent. en je, bent, je moet overal je informatie vandaan halen. dan ben je dus heel erg gefocust op wat je leest. en wat je hoort. En overal als er een woord. Nou, je toge, denkt, oh, heb, jij, de, heb jij daar meteen een idee bij? Nee, wilg meteen. En toog is weer natuurlijk anders. omdat je er aan kan drinken. Ja. En dat kan ook. Maar toog is wel een lastig woord. Ja, want? Waarom is dat lastig? Uh, ja, omdat je, omdat je er niet zoveel kanten mee op kunt. Het is, het is, een, het is een ding uh, wat je aandoet als advocaat. Dus je moet het of daar in die advocatensfeer zoeken... maar dan moet je dat is toch weer het omhulsel of ja, datgene waarmee die zich, uh, mm. zich, zich, zich, zich kenbaar maakt. Nou, kom je dan niet uit, dan ga je denken aan die wilg... want daar kan je aan het aanhangen. kan je trouwens ook een lier aanhangen. Dus je zou, je zou met die lier en die togen nog iets kunnen doen. Nou, zo, zo gaan je gedachten to -go dan... To-go zou uh, makkelijker zijn. Ja, en dan heb je to-go. To-go, uh, dus ja, precies. Ik nog dan zou dat fijn zijn. <laughs> nee, maar dat, ik, dat, zo gaat dat dus. Dan denk, ja, ja. denk je meteen van, ja, daar zijn meer uh, betekenissen aan ja, te beteken. Precies. Dus dan kan je er gewoon veel meer kanten Vaak bij. Vaak zeggen uit. mensen, ik heb een heel leuk woord. En dan komen ze met een inderdaad een idioot woord. Maar het is voor een cryptograaf heel lastig, want dan moet je met een specifieke betekenis nog iets anders gaan doen. Want je ja. moet het woord verstoppen. Dus, ja, het, je, is... het, ha het handigste is als er een woord in zit dat meer betekenissen heeft. Ja, dat Zoals is bijvoorbeeld wel, ja. van afgelopen zaterdag. Nou, dat mag, mag er wel één een weggeven. Hè? Ja, eentje, we mogen er eentje, niet Eentje, niet... ja. Is verwant aan non-activiteit, ja. maar dan heel arbeidsintensief. Ja, ja. En dat is monnikenwerk. En je moet dus bedenken dat dat die non niet van geen activiteit is, maar dat dus dan moet je dus aan een, een religieuze, aan een geestelijke denken. Non. Als je dat een keer bedenkt, ja, dan, dan kan je erop no. komen, hè? Ja, dit zijn Zo dus zogenaamde families die die je nu noemt. Dus dat is dat je dat je dat je aan twee kanten eigenlijk een soort van uh, associatie hebt met het andere woord. En, uh, hoedenspeld en steekpenning. Dat is ook zoiets, dat je een hoed en een steek zijn allebei hoofddeksels... en een penning en een speld zijn allebei uh, uh, munten. Uh, of, of, of de kroegtijger en de barfly, weet je wel? Dat, dat, dat zijn dus dieren die in de bar hangen. Pimpelmees uh, hoort er ook bij, ja. tot, die, tot die familie. Nou ja, ja zo'n zo familie zat er afgelopen zaterdag... Je begrijpt dat ik afgelopen zaterdag met zeer veel extra inspanning... Dit aan het uh, script ook ben begonnen. Wat had je nou? De, even kijken. Die familie... Wat was het? Van die, van, van die uh, familie... Uh, uh, lastelijke familie van de gifkikkers. Ah ja. Weet je die? Nee, en ik vind het altijd wel. Die vind ik altijd wel fijn. Die kan je altijd vrij makkelijk vinden. Ja, dat? ja, ja we, gaan nee. niet, nee, we gaan hem niet zeggen, want anders gaan mensen. <lacht> hè? Maar, ze moeten hem ook morgenochtend. Moeten ze inleveren. Maar goed, hey, even nog. Want je zegt. Ik ben daar toen mee begonnen. want die, die, die, die, die meneer Scheltes opeens uh, overleed. Maar uh, had je toen in Nederland al een soort traditie uh, hierin? Nee, eigenlijk niet. Hè? En in andere landen wel. Hoe zit dat daar? Um, nou, Scheltes deed het op een bepaalde manier. Die had inderdaad wat, wat riem. Verbeek net al noemde, zo'n... Zo de, de, de associatie, hij noemt het... de vrije associatie, dat vind ik niet helemaal... want het is toch altijd wel mm -hmm. heel... heel uh, ik denk dat het geld is wel iets vrijer was dan ik. Ik ben... Ik toch een beetje een beta dat het helemaal moet kloppen. Maar hij had wel een traditie opgebouwd in, het, in, in een bepaald soort benaderen van de taal. Dat het alleen maar semantisch was. Dus alleen maar qua betekenis. betekenis maar, uh... maar dat bestond in Engeland. Hè? In Engeland is dat toch ontstaan? Ik wil even die historie Ja, hier ja weten. nou, het, het, het kruiswoordraadsel is in Amerika, geloof ik, ontstaan. Uh, en in Engeland. Maar daar heb komt je wel... het vandaan. Van het kruiswoordraadsel. En toen zijn ze op een gegeven moment cryptic clues hè, gaan bedenken. Dus waarin je dus. In, in het zin dat je niet alleen maar een synoniem vraagt... of uh, nou ja, iets, iets wat één op één is... maar dat je dan het zinnetje zelf ook nog cryptisch gaat maken. En in Engeland is het veel meer op de vorm blijven hangen. Dus Dat wil zeggen met anagrammen werken of letteromdraaiingen. En dan moet je allemaal ingewikkelde opdrachtjes doen binnen een woord. Dat komt ook een beetje, zegt, zegt professor Verkuil... die daar uh, een onderzoek naar gedaan heeft... dat uh, in Engeland uh, de woordjes veel kleiner zijn gebleven dan in Nederland. Wij hebben in Nederland allemaal samengestelde woorden waardoor je dus met, met dubbele betekenissen kan werken... of met uh, hele andere beelden uh, dan in Engeland. Om een voorbeeld te geven, uh, maandagochtendpiek. Hè, dat is een woord dat gebruikt wordt als we allemaal in die regen staan. Maar als je die piek ziet als een kerstboomversiering... Dat, dan is die maandagochtendpiek is ineens een heel ander ding geworden. Want het is een, ja, een, een, een kerstboom is natuurlijk al een treurig ding misschien... maar op maandagochtend, wanneer je... Ja. In een soort schema van december. En dan een piek die je alleen maar op die maandag mag gebruiken. Dus uh, die, die alleen maar op die maandag wordt daar in die bomen hangen. Dan krijgt het een heel ander beeld. En dat vind ik het mooie van de cryptogram. En ook van dat, die Nederlandse benadering. Dat, we, ja, dat je daarin uh, veel meer dan op letterniveau uh, iets kan creëren. Dus eigenlijk is het Nederlandse cryptogram uniek. Of heb je dat ook in Duitsland en in Frankrijk? Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Volgens mij zijn we in, in de manier waarop wij de cryptos benaderen en zeker wat Scheltes heeft gedaan en wat ik heb voortgezet maar wat, wat een heleboel de puzzels nu ook ingedragen, dat heet dan tegenwoordig het vrije kipprogramma. He? Ja, daar hebben we wel een uniek uh, uh, een uniek ding, ding van gemaakt, heb ik het idee. Het is ook heel erg verweven met onze taal. Het is, ja. het is heel erg. Nou ja, wat Henk Verkaal ook zegt, hè, in, in Engeland zijn die samenstellingen niet aan elkaar geschreven, maar nee. bijvoorbeeld in ja. een taal als het Duits, juist weer wel. Dan hm. heb je soms enorme hm. enorme woorden. Dat is zwaar ja. Maar daar hebben ze toch die traditie niet. Nee, dat is toch wel grappig, hè? Ja. Is er ook nooit enige belangstelling voor geweest vanuit het buitenland? Voor mij? Of voor onze createur gang? Nou ja, ja. Nee, ik, ik, heb wel, ik, heb, ik heb één keer ik heb een format bedacht... dat een beetje hierop gebaseerd is op, op de, de ambiguïteit. Dus hè, de tweeledigheid van woorden, twee, twee betekenissen. En verschillende ingangen doen. En daar ben ik in Engeland uh, bij ITV uh, zijn we geweest. en Men was wel heel erg geïnteresseerd. Maar uiteindelijk was het toch een, een te, te vreemd... Vreemde benadering. Maar ze vonden het wel heel interessant, moet ik zeggen. Maar ja, misschien zou, zou. Maar het is heel moeilijk om, om, om, om, om zo'n puzzel helemaal ja. om te zetten naar een andere taal. Je maakt ook iedere dag nog een, een kruiswoordraadsel? Of een kruiswoord? Nou, een soort. Ja. Nou, ja, nou, nee? Doe ik het daarmee tekort? Ja, doe je het wel mee tekort. Oh, nee, me niet de, kwalijk. De, de... Hoe zou je het dan willen omschrijven? De, de... Ja, het is een puzzel. Er zitten ook cryptogrammetjes in. Ja. Uh, Invul oefeningen. Je moet, actueel, uh, ja. je moet de actualiteit in de gaten hebben. Zeker. Um, maar het is. Want het is vandaag die... bijvoorbeeld stond de KLM er nog in van Camille Uurlings. Toen dacht ik: Nou, dit is pas gemaakt. Ja, het is, wordt, ja. Uh, wordt, wordt uh, ja. op. Ja, het wordt vers, vers bereid. Ja. Maar is, vind je die ook toch wel leuk? Of zeg je nou. Nou, over het algemeen. Het is toch meer? Uh, ja, ik vind het als puzzel vind ik een heel leuk puzzeltje. want je kunt hem heel snel oplossen. Je hebt geen Wikipedia nodig. Wat natuurlijk wel jammer is van tegenwoordig dat je alles kan opzoeken. Ja, uh, Waar ik het net over heb. Is dat niet de dood in de pot voor de ja, puzzel? Ja, dat is best lastig. Dus ook met de econogram lastig. Dus dan moet je toch dingen bedenken die, die je niet zo makkelijk kan opzoeken. Maar ja, je ontkomt er natuurlijk niet aan. Ja, maar cryptogrammen, dat ga je volgens mij niet opzoeken. Alhoewel die, nou, die diezelfde zijn wel met... ook wel heel veel lijsten op, op, op internet. Uh... Nou, diezelfde Henk Verkuil, die dus ook als schuilnaam... Eh, verschuil, professor Verschuil heeft, hè? erg met puzzel ja, heeft bezighouden. Ja, dokter Verschuil. Dokter Verschuil. Die heeft ook een keer een boekje gemaakt... met een uh, soort, uh, ja, soort cryptogramwoordenlijsten, hè? Begreep ik. Ik mm, heb dat nooit gezien, dat boekje, maar ik las daar iets over. Het hij heeft, ik een, daar heeft over. gewoon een puzzelwoordenboek. Ja. En hij heeft ook... Uh, ja, er zijn wel lijsten, gewoon met allemaal um, oplossingen. En ook retrograde lijsten dat je dus terug, kan, terug ja. kan lezen en zo. Ja, ik vind het zonde hoor, eerlijk gezegd. Een heel puzzelwoordenboek ik, vind ik al. Ja. Dat vind, het zou eigenlijk niet moeten, en mensen zouden ook niet naar, de, naar hun naar de computer moeten gaan, of naar hun iPhone, of naar hun iPad als ze een oplossing willen zoeken. Nee, nee. Nou, nou bieden we hem ook op de, op de computer aan te puzzelen. Ja, oh, dus oh, dat is wel heel lachen om mensen te verbieden om dan uh, te gaan googlen of zo. Maar het is inderdaad jammer. Maar uh, nou ja. Het is toch, ja, dat hou je niet tegen. Dus je moet het. Daarom denk ik ook dat je het steeds meer van de schoonheid van de, van de, van de puzzel zelf moet hebben. Dat oplossen is natuurlijk ook wel belangrijk. Ja, want het is uh, kennis, vernuft en schoonheid, hè? Die drie dingen. Ja. Maar het meeste van deze drie is de schoonheid? Ja, wat mij betreft wel, ja. Ik heb één keer in een, het een millennium-overgang een, millennium een puzzel willen maken die onkraakbaar is. Dus die. die onoplosbaar was. En daar heb ik echt maanden aan gewerkt om dat zo te krijgen. En ja, eh, we, we hadden 2000 euro, was er geloof ik, uitgeloofd. Eh, om, omdat het naar, naar 2000 ging. Zo, zo, hè, zo zeker waren we maar... Ja? Ik heb nog nooit zoveel oplossingen binnengehad. Dus het was volkomen mislukt, dat uh, traject. En... Maar wat heeft dat met schoonheid te maken? Nou, dat ik toen maar besloten heb dat het schoonheid het belangrijkste is. Nee, oh, maar, nee maar dat je, dat je, je, je lezen kun je, of je kan je nooit verslaan. He, dus je, je, uiteindelijk winnen ze het altijd van je. Ja. En uh, je kan ze wel teasen en je kan ze beentje lichten, maar uiteindelijk kraken ze je. En uh, dat, dat vind je ook wel best, maar het is toch iets wat je niet kan winnen. Dus, en, ik, ik, en, en schoonheid is uiteindelijk toch waar het om gaat. Dus. Ja. Maar die schoonheid, wat, wat is dan die schoonheid? Kun, kun je dan die iets nader omschrijven? Um, nou ja, wat ik net zei, dat je. Ik had gisteren een. Uh, ja, dat is een raar verhaal misschien. Ik had een stukje droge cake. En um, dat was niet tevreden. En, en, en ik had een hele. Nou, niet melig, maar een vieze peer. En. Dat die was ook niet lekker. Maar toen ik die samen in mijn mond had... ineens ontstond er in die smaakbeleving iets moois. En dat heb je met, met, met bepaalde woorden ook. Dat je dus een, een, een, een, een, twee, twee, twee dingen hebt die, die bij elkaar iets, iets prachtigs opleveren. En je hebt een wetsuit en je hebt een legging. En als je die aan elkaar knoopt... dan heb je ineens een wetsuitlegging. Dat is dan wel... Een vervelend, saai woord. Maar als je hem uiteen ziet vallen in die twee... Ja. Uh, nauwsluitende, uh, uh, strakke dingen... dan is dat op een gegeven moment ja, heel erg mooi. En dat is, dat, dat is die schoonheid die je dan zoekt. Dan en... gaat het er niet om dat je hem oplost... maar wel wat je ziet als je hem opgelost hebt. Precies, maar dan, jij ziet dat. Want dat gaat, dat gaat bij jou de hele dag door. Ik ja, dat, als, dat zijn wel dingen die... Ik, als je woorden ziet, dan... dan... Dat, dat, ja, dan je, zie je ik bij, een bijbeltje in, in, in, in, in, in een hotelkamer. En dan zie ik een, een bijbeltje, dus dan zie ik een klein uh, vuilnishoopje... die erbij bij iets anders ligt. Dus ik zie iets heel anders dan dat boekje. Ja. En dat schiet er dan ineens in. Ja, maar het is, is dan... dat is ook een soort afwijking. Ja, dat, dat kan ik <tus> wel zeggen. <ja. tus> Goed, je vertelde het nog even, want je was advocaat... En uh, hoe is dat dan, dan toch? Op een gegeven moment ging die dus dood. En toen, hebben ze, toen ben jij eruit gekomen. Maar er moet op, toch een moment geweest zijn... waarop jij dacht van, dit, dit is het. Is... Mm, ja, nou, ik deed eerst die puzzel dus. Uh, toen kwam Joop van Tijn. Die wilde voor de Vrij Nederland een ja. puzzel hebben. En dat moest hè, een puzzel zijn die hij altijd oploste met, uh, met uh, Van Treven. Die de oude de broer, broer zeg maar, de Karel. geleerde broer, Karel. Ja. En er was nooit iemand bij, maar in ieder geval dat deze dan met z'n drieën in het Engels. En dat was de puzzel uit de New York Times. Oh, God, ja. En ja, dat vond hij een geweldig puzzel. Hij zei: Zoiets wil ik in Nederland hebben. Maar het probleem was van die puzzel dat alle hokjes zijn wit, dus je hebt geen dode letters. Wat, ja. wat in Nederlandse puzzels helemaal niet voorkomt: dat, er, dat alles gekruist is, zeg maar. En het moest over het culturele leven gaan, zeg maar. En hoe kwam je aan die woorden? Want uh, ja, ik had alleen een woordenboek, dus ik moest allemaal lijsten gaan maken en dingen. Hè, voordat ik die puzzel kon opbouwen, dus heb ik er wel een jaar over gedaan, denk ik. Maar ja, toen is het toch wel. Een... Maar dat deed je dus naast je advocaat. Ja, dat deed ik naast dat Dus Ik was s'nachts altijd bezig om uh, puzzels te maken, en uh, ik was uh, overdag advocaat. En als ja. het dan ineens heel druk wordt, omdat je een paar kortige dingen had of een. Uh of een faillissement, waardoor je ineens heel veel hard moest werken. En ook die puzzels moesten er nog uit. Ja, dan werd het gewoon wel heel ja. erg... Uh, en wat, wat is er dan van dat verhaal dat je in een busje zat... en dat je daar toen die, die script over het eerst maakte? Nee. Ja. Um, ik zat in een busje in... Ja, dat vertelde ik ergens. Ik zat dat in een busje in, Indonesië. in, in, ja, in ja, Indonesië. Ja, in ja. Indonesië, ja. Ja, dat was toen Scheltes, Toen ja, hoorde toen, ik dat hij dood was. En toen, en toen, toen ben ik de, in ja. de bus in, in, in, in Indonesië, ben ik inderdaad die puzzels gaan, gaan maken, al hobbelend en uh, met allerlei aparte... En dat je toen dacht van, hé, hey, dit kan ik, dit is nee, ik. Nee, dat wist Wat, ik toen is wel, al want... dat ik het kon, maar... Nee, maar, maar goed, dat ging net... Toen we, daar hadden we het namelijk nou over, over, dat je die toga aan de wereld ging hangen... maar toen gingen we opeens weer verder over dat woord toga. Nee. Maar goed, dat is natuurlijk toch een moment dat je denkt van... ja, hier ga ik gewoon de rest van mijn leven aan, aan besteden. En, en die advocatuur, die... Uh, dat, nou, dat die advocatuur vond ik ook leuk, hoor. En het is ook wel heel erg... Met die puzzels ben je toch altijd heel erg op de vierkante millimeter bezig en altijd in jezelf. Terwijl die advocatuur gebeurt er veel en het is veel ja. aardser en het ja. gaat ergens over. Het, is, het, is, het gaat altijd over geld of het gaat over macht of het gaat over uh, je, de, de, de, je, je leven omdat je niet in de gevangenis wil of wat ook. Maar het, gaat, het zijn altijd wel dingen die er aan de hand zijn. En je kon en het die... niet blijven combineren voor je gevoel. Nou, ik, ik dat was wel alleen maar aan het werken en ik kreeg een vrouw en ik kreeg een, een uitdijend gezin en op een gegeven moment was het toch wel van ik. Ik moest wel een kant op. Ja, ja, vond ik wel. Want het lijkt me toch ook nog wel een sprong in de diepe. Want. Dat je, dat je denkt, ik kan verder nu hier met puzzelen, puzzelmakende. De, met, met mijn geld nou verdienen. Ja, ik heb ook wel een stap terug moeten doen. Ja, ja. Met, uh... Maar dat heb je ervoor over? Ja, dit voor is de schoonheid. Toch, dit is toch mooie werk. En in die advocatuur ben je altijd bezig om zeg maar het een ander het leven zuur te maken dat is namelijk je werk eh, namelijk die tegenpartij ja. Ja, je bent altijd en je en je maar het belang is altijd zo klein het is en en, en het, nu nu heb ik het idee dat ik veel omdat mijn dat mijn werk dat ik dat uh, ja dat ik het dat ik, dat ik dat ik dat ik beter werk doe zeg maar dat dat uh, dat, uh, dat, uh, dat, ik... dat je er meer mensen gelukkig mee maakt ja ook ongelukkig misschien want je creëert natuurlijk ook vijandschap maar het is altijd op een leuke manier het is altijd, ja. het is gewoon een, uh, een spel en het, in de advocatuur is het geen spel. Wij hebben ondertussen nog wel wat meer omschrijvingen van Vicky binnengekregen. binnen gekregen. Mag ik die eens eventjes uh, uh, zien? Warmbloedig uh, huis, huisdier is er ook nog bij. Uh, Vuurig hondje dat vaak zijn portie krijgt. Geef mijn deel maar aan hem. Is ook leuk, hè? ja. Dat warm, ja. Dit warmbloedige diertje eet maar wat graag uw portie op. En dan hebben we ook nog, eens even kijken... Veel voorkomende naam om in te vliegen. Oh ja, ja. ik moest even denken. Ja. Ja. En ja. dit, hondje van een ongelovige theoloog. Wacht even. Hoor. <laughs> Misschien geeft mijn portie maar een fikkie of zo? Ja, maar waarom is die ongelovig? Er staat, misschien, er staat wellicht, er staat hier, dit is van Hans Maarten Tromp... die zegt, huisdier dat je in vuur en vlam zet. Misschien veel te simpel, Steenhuis is echt veel beter. Complimenten, steengoed. Elke week met mijn vriendin, plezier en bewondering... en ploeter en uitkijken naar zowel VN als NSC. Dank Mieke voor jullie fantastisch programma. Hmm. Nou, dat is toch wel. Vind je dat ook niet heerlijk om te horen dat mensen. Want je nou, zei net, je, misschien maak ik mensen ongelukkig, maar je maakt een heleboel mensen. Ik dus Het echt wordt heel steengoed gelukkig. dat je zei. Toen dacht ik meteen geweldig porselein. <laughs> Goed, we gaan. Uh, oh ja, hier heb ik ook nog hond wiens hartstocht snel geblust is. Ook nog. Hartstikke oh, stom. Nou, ga we gaan ze. Kijk, zometeen gaan we er een, uh, een, een kwartier uit, hè, namelijk voor het hoorspel. We gaan al die oplossingen. Uh, waar, waar ik trouwens. Iedereen alvast heel hartelijk voor wil danken. Want wij waren even bang dat niemand misschien hierop in zou gaan. Dus we zijn heel blij dat u dat doet. Blijft u dat vooral ook doen. Uh, we gaan die oplossing onder elkaar zetten. En dan komen wij daar om één uur weer op terug. En dan, uh, beloof ik u, dan mogen we helemaal mee gaan doen. Dan gaan we los. Uh, Jelmer uh, Steenhuis heeft nog veel meer uh, woorden waar u dan de uh, cryptische Omschrijvingen voor uh, kan, uh, kan, kan bedenken. En er zijn er zelfs ook nog wat uh, leuke kleine prijsjes te winnen. Leuk Kazaluna, kussenslopen, en, uh, sleutelhanger en zo. Gewoon voor de lol. Dus bellen 0800 1121 is het nummer. Hashtag Kazaluna als u wilt twitteren. We lezen het allemaal. Wees u gerust. Kazaloenen.ncv.nl. En u kunt natuurlijk ook dat allemaal via uh, Facebook uh, uh, gaan uh, bekijken. Dus euh, doen we best. Heb je er nog eentje, Jelmer, op de valreep? Waar de mensen alvast het kwartier mee in kunnen gaan? Ja hoor, natuurlijk. Um, eentje nog. Eentje nog? Ja. Oké, okay. dan komt hij. Het woord landgoed. Landgoed. Oké, okay. landgoed. Bedenk een leuke omschrijving voor uh, uh, landgoed. We zijn zometeen om één uur bij u terug. Eerst hebben we een uh, kwartiertje hoorspel. En uh, nou, dan zijn we er weer. Dankjewel, alvast, Jelmer. En uh, tot, uh, tot zometeen.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 Amsterdam, de jaren 70, de strijd om de wallen, deel zes, 2 kilo paak, verdomme. Een van Aad pandjes is gekraakt. En hij was al niet zo vrolijk omdat de moker geen zin had om met hem in de huis te stappen. Ik ben benieuwd wat hij ervan zou vinden... als hij nou zou horen dat de zoon van de moker één van die krakers is. Opgedonderd nou! En waar blijft die handdoek? Rooien? Wie is nou de rode? Jij maakt geintjes over mijn bloedneus. Sorry Aad, ik... ik krijg een boksbal tegen mijn neus en dan ga jij lachen. Nee, Roman. ken je kan niet boksen. Ha, ha, ha, ha. Aad, luister. jullie. Allemaal. Gaan we dat doen. Thijs? Ja? Wat ligt er in dat pandje? Een uh, restpartijtje. Uh, twee kilo zwarte pak. Twee kilo pak? A3,50 te groot. haal het voor je terug, Aad. Echt, ik zweer het je. Ja, vandaag nog. En neem die rode mee. Ga jij mij nou vertellen... Het wordt tijd dat jij eens gaat werken voor je geld. Ja? Is dat geen draagmuur? Nee, nee volgens mij niet. Deze, die toch ook? We kunnen er een mooi café van maken. Of een theaterzaaltje, of nee, nee, nee, nee. Oh, een oefenruimte, man. Dat is te gek.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 Een architect? Ik moet een hockey bouwen voor die piepshow. Dacht jij dat een aannemer er zomaar aan begon? Nee, nou, mooi niet. Goed, doen we eerst de. De leren van zat vol met kleedhokjes. en daar is het geen probleem. Maar als ik een piepshow wil bouwen, willen ze in een, een en ander tekeningen zien. Ik zeg toch gewoon een hockey. He, met een deur aan de ene kant en een kijkgat aan de andere. Tapijtje op de vloer, huppet, klaar is Kees. Maar nee hoor. Dat is niet verstandig, hè?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 gewoon meelopen en opletten. Meer hoef je niet te doen. Pff, joh, Hallo? waarom doe je het zelf niet? Ze moeten mij niet zien. Piepo, koeien. Ik vind het een ik beetje weer. Doe nou maar. Ik moet boven zijn. Ja. Zo. Jullie zijn al lekker bezig, zie ik. Gaan we gezellig doen. Gezellig. Nee. Wat, wat is dit? Die zijn toch niet van jou, hoor wel. Jezus. Goed. Dan ga jij je even omdraaien. Ja, zeg... Geloof me nou maar, dit wil jij niet zien. Heb je nou toch gekeken? Dat is niet zo slim, hè, vriend. Uh, luister... Ik... Nee, jij luistert. Jij gaat dit vergeten. Helemaal vergeten. Is beter voor je gezondheid. Oké, okay, oké. Okay. Jongen, uitkijken, jongen. En als ik jou ook maar in de buurt van een agentie. zie. Capisce?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 Zie je? En waar gaan die... Hier gaan de piekjes in. Ja. En hier kun je zelf ja. instellen hoe lang het duurt... voordat het hier weer dicht valt. Oh, nee. zet, zet hem nou eens op uh, twee minuten. Goed. Ding. Twee minuten. Ja. Is dat niet wat kort? Nee. Dat, nee, dat is genoeg om de heren op te warmen. En ze helemaal zoveel zijn. Geet het gelijk.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 Hé. Hey. Hebben jullie de spullen? Ja, we hebben het meteen weggebracht. Hadden ze eraan gezeten? Nee, maar wel geprobeerd. <laughs> wat voor volk is het? Van dat lang haar Studentjes. Als je boe zegt... Kan jij mij vertellen wat ik moet doen, rooien? We lopen er naartoe met een paar man, even boe zeggen en ze rennen hard weg. Toch? Rooien, is het niet? Nou... Laat... Je denkt niet na. Ik wil geen huilende hippies bij de politie die de boel gaan verlinken.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 Nog een rondje alsjeblieft. Komt eraan. En mogen we nog een portie gehaktballetjes hier? Met mosterd? Ja. En doe ook nog een portie ossenworst. En nog wat augurken graag. Even let nou toch eens op jongen. Ik let wel op. Ja, wacht maar. En okay. Gods colere. Ik Kan net zo goed meteen komen gaan staan. Waar heb je het over? Dan trek je de nel eruit. Dank u heren. Ken jij dit spel? Ja? <laughs> het heet klaverjassen.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 Ik drink mijn drankje, dat zou jij ook moeten doen. Dominé. Die banden staan leeg. Al minstens een jaar. Wie moet dat delen? Waiting Je denkt toch zeker niet dat ik me laat omkopen voor een biertje? Diesel <middels> down. Just before it